2 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Premier Rutte is trots op wat hij noemt de veerkracht van de Nederlanders. Rutte zei dat in Rotterdam bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij doelde met zijn opmerking op de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Rutte en andere landelijke VVD-politici voeren vandaag samen met plaatselijke VVD'ers campagne tussen het winkelend publiek in het centrum van Rotterdam en andere steden. Rutte sprak kort op straat. In tegenstelling tot andere partijen houdt de VVD geen partijcongres in de periode voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Ascher vindt dat de Rijksoverheid niet meer met bedrijven moet samenwerken die discrimineren. Hij onderzoekt of een bedrijf contractueel kan worden gedwongen om niet te discrimineren, zei Ascher in een interview met de moslimomroep. Hij wil bij aanbestedingen laten vastleggen dat personeel niet gediscrimineerd mag worden, anders worden er geen zaken gedaan. Discriminatie is een veelkoppig monster... waar we iedere keer als het de kop opsteekt... met volle kracht de aanval op moeten inzetten, zei Asher. Het vliegveld van Simveropol op de Krim is gesloten. De luchthaven zijn vanwege beperkingen in het luchtruim... geen starts en landingen mogelijk, meldt het persbureau Reuters. Gisteren verschenen bij het vliegveld van Simferopol gewapende militairen. Oekraïne zegt dat die bij het Russische leger horen. Gisteravond landden er, naar verluid, zo'n 2000 Russische militairen. Moskou bevestigt die aantallen niet maar zegt wel dat er troepenverschuivingen plaatsvinden op het Oekraïnse schiereiland. Het pro-Russische bestuur op de Krim en de leiding van de Russische Zwarte Zeevloot... hebben afgesproken om samen overheidsgebouwen te bewaken. Een stilgelegd metrostation in een chique deel van Londen heeft 64 miljoen euro opgebracht. Het vervallen pand is gekocht door een onbekende investeerder... die er een appartementencomplex van wil maken. Het voormalige metrostation Brompton Road ligt vlakbij het bekende warenhuis Harrods. Het werd al in 1934 overbodig toen in de buurt grotere stations met overstapmogelijkheden werden geopend. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als commandocentrum. En na de oorlog zijn het stationsgebouw en de tunnels nog gebruikt als trainingslocatie voor militairen. Defensie zet het vorig jaar het station te koop. Het weer, wolkenveld en plaatselijke bui. Op sommige plaatsen breekt ook de zon door. Het is maximaal 9 graden. Dit was het NLM Journaal.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag allemaal gewenst. En welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. We zijn er weer. Met veel gasten vandaag in de studio. Straks na half drie de boekenrubriek met Marc Chavan en Suzanne Borst. U kunt ze ook zien op mm -hmm. Radio 1.nl trouwens. Maar eerst gaan we het hebben over de veiligheid van medicijnen. En dan vooral van de Diane 35-pil. Daarvoor is bij ons de gast Bert Leufkens... voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Welkom, meneer Leufkens. Goedemiddag. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om u hier aan tafel te krijgen. Eerst moest er een voorgesprek plaatsvinden bij het CBG. U wilde alleen live. En we hebben u beloofd geen andere gast erbij te halen. Hebt u zulke slechte ervaringen met de media dan? Nee, zeker niet, maar... Uh, dit is een belangrijk onderwerp, en we vonden het belangrijk om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. En nou, in dat voorgesprek was het wel belangrijk om even te kijken wat, wat we gaan uh, bespreken. Wie, wie Argos waren eigenlijk? Nou, wie we Argos waren, dat weten we natuurlijk. Hè? En, uh, maar ik denk dat het goed is dat we gewoon uh, even, het, het, het, het, het, uh, even het parcours van dat van soort onderwerpen. Gewoon elkaar afspraken, en dat hebben we gedaan. Nou, we zijn blij dat u gekomen bent in ja. elk geval. Tegenover u zitten. Helene van Beek en Kees van der Bos. Zij gaan u zo interviewen. En Bert Leufkens, uh, Helene, heeft deze week nog iets anders opmerkelijks gedaan. Hij heeft namelijk toestemming aan jou gegeven... om in het archief van het CBG... over die Diana 35 rond de neuzen. dat is eigenlijk voor het eerst dat een journalist dat mocht. Heeft dat ook nog wat opgeleverd? Uh, ja, zeker. Uh, dat was ook het gevolg van het vorige gesprek... toen ik zei dat de wet openbaarheid van bestuurstukken... dat me dat eigenlijk niks opleverde... die ik eerder had opgevraagd. En uh, uiteindelijk inderdaad uh, heb ik vanaf de jaren zeventig... Uh, van alles kunnen doorpluizen. En uh, nou, inhoudelijk zullen we er zo op komen. Ja. We horen het zo, maar we gaan eerst luisteren naar wat deskundigen... in eerdere uitzendingen van Argos hebben gezegd... over het college ter beoordeling van geneesmiddelen... en over de Diane 35. Het was op een zaterdag. Ze zou die maandag daarna haar laatste examen doen. En ze was aan het uitslapen van het examen. Ze lag in bed. En ze riep mijn moeder erbij... Ze zei nog, doe er iets aan. Toen heeft mijn moeder de ambulance gebeld. En ja, waarschijnlijk is ze eigenlijk in de ambulance al overleden. Dit hebben we niet zien aankomen. En de artsen hebben het ook gemist. Uh, omdat haar been niet opgezet was, niet gezwollen, niet rood... Uh, hebben de artsen er ook overheen gekeken dat ze een trombosebeen hadden. Dus we wisten van niks. Het kwam plotseling. En uiteindelijk viel ze flauw. Ze viel neer in het toilet en we hebben haar niet meer wakker gezien. En toen is hij die nacht uh, is hij overleden. Zij is, uh, zeg maar, uh, uh, gestikt, ja. Twee verhalen over het overlijden van een zus. Verhalen die we eerder uitzonden in Argos. En allebei zijn het gebruiksters van de Diane 35-pil. En allebei zijn ze gemeld bij het LAREP. Het centrum waar bijwerkingen van medicijnen worden bijgehouden. Twee jonge vrouwen van de veertig sterfgevallen... die de laatste jaren bij het LARAP zijn gemeld... en die in verband gebracht worden met die pil, Diane 35. En naast dodelijke slachtoffers zijn er honderden meldingen... van trombose en longembolie... met ernstige en soms levenslange gevolgen voor de patiënten. En dat allemaal voor een simpel middel tegen acne? Tegen puistjes. Waarom is die pil nog op de markt? Ik vraag me af of dit systeem nog wel doet wat het moet doen... en dat is de volksgezondheid beschermen. Dat zegt Huub Schellekens, hoogleraar innovatie in de biotechnologie... en tien jaar lang lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het CBG. Tot hij vorig jaar met een klap de deur dichtgooide... en zijn kritiek spuide in Argos. Hij sprak over een pervers systeem dat grote farmaceuten bevoordeelt en onnodige pillen toelaat op de markt. Diane 35 is een middel tegen acne, maar het voorkomt ook zwangerschap. In de praktijk wordt het in 90% van de gevallen zelfs voorgeschreven als anticonceptiemiddel. Het hoort bij de zogeheten derde generatie anticonceptiepillen. De discussie over de derde generatie pil. Wat heeft die nou werkelijk gebracht, die pil? We hadden al hele goede pillen. Dus deze pil is eigenlijk geen toevoeging... tot wat er al is. heeft alleen een aantal onbekende bijwerkingen. Zeker toen die geïnteresseerd... En dan gaat het niet over de discussie... of het nou gevaarlijker is of niet gevaarlijker... of, of even veel risico's heeft... als de tweede of eerste generatie pil. Het feit dat je dat toelaat... Op een en moet toelaten... op het moment dat dat niet duidelijk is. Dus je neemt een risico... terwijl er geen duidelijke reden is waarom dit middel nodig is. Ik ben veel meer voor een systeem dat die producten gewoon niet op de markt komen. Als er niemand op zit te wachten. Schellekens pleitte ook voor meer transparantie in het CBG. Wat er nou echt gebeurt is voor de buitenwereld buitengewoon uh, schimmig. En ik heb altijd geroepen, uh, ook vanaf begin af aan dat ik in college zat... Ik zou gewoon die vergadering openbaar maken, al die stukken openbaar. Er is, er is toch geen hond die uh, die honderdduizend pagina's gaat zitten lezen, volgens mij. Uh, waarom zo moeilijk? Maar de bedrijven roepen dan ja, maar dat is allemaal bedrijfsgevoelige informatie. Wat ik hier wel kan zeggen, na al die uh, stukken die ik gezien heb: ik heb nog nooit bedrijfsgevoelige informatie gezien. Ze doen alsof het rocket science is. Dit is mooie technologie, maar mijn studenten kunnen het ook na een jaar. Ze kunnen mij niet uh, duidelijk maken dat als je dus uh, verschillende pillen hebt... Uh, die allemaal ongeveer dezelfde werking hebben op het voorkomen van zwangerschap... maar van een deel een uh, twee keer zo hoog risico heeft op uh, tromboembolieën... Dat, dat daar een gegronde reden voor is om die in de handel te laten. Een andere criticus van het college ter beoordeling van geneesmiddelen is Dick Bel... hoofdredacteur van het gezaghebbend vakblad Het Geneesmiddelen Bulletin. We spraken hem vier weken geleden in onze uitzending. Waarom zou je middelen in de markt of in de handel laten... die een verhoogd risico op overlijden geven? En uh, daar stelt uh, het CBG en de fabrikanten... stellen daar eigen onderzoek tegenover... door de fabrikanten gesponsord onderzoek. En daarvan weten we dat de uitkomsten meestal uh, gunstig uitpakken voor de sponsor... Kennelijk uh, is dan toch hun conclusie uh, dat die middelen in de handel mogen blijven. Daarvan begrijp ik niet goed wat daar de, de onderbouwing van is. Niet goed of helemaal niet? Ja, helemaal niet dus. Geneesmiddelenexpert Dick Bel heeft wel een vermoeden waarom het college soms tot de voor hem moeilijk te begrijpen oordelen komt. Hij uit een forse beschuldiging. Je ziet dan toch dat er nogal wat mensen uh, in zitten... die uh, belangenverstrengelingen hebben met de industrie. Het betekent vaker dat, uh, zoals ook gebleken uit het onderzoek... dat uh, dergelijke mensen een te positief beeld hebben van de industrie... en de producten die zij maken, dan uh, andere uh, personen. Het is zo dat mensen met uh, belangenverstrengelingen... met de farmaceutische industrie... Uh, anders oordelen, positieve oordelen over die industrie... dan mensen zonder belangenverstrengeling. Tot zover de uh, band. Meneer Leufkens, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, voordat we uh, uh, op de inhoud gaan, eerst even over u persoonlijk. U bent uh, hoogleraar... Behalve voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen, ja. hoogleraar farmaco-epidemiologie. Um, wat is dat in gewone mensentaal? Dat is eigenlijk de wetenschap die zich bezighoudt met het uh, studeren van werkingen en bijwerkingen uh, van geneesmiddelen in, in grote groepen van patiënten. Ja. Dus dat het feit dat nadat een geneesmiddel is goedgekeurd en in, bij grote populaties wordt toegepast sluit perfect aan bij uw functie als voorzitter van het college. Ja, dat, dat klopt. Ja. En in die functie, dat doet u geloof ik één dag in de week, die hoogleraarschap? Ja, op papier doe ik dat twee dagen. Maar neemt u van mij aan dat het, het collegewerk wel uh, uh, 7, 24 gebaan is. Ja. En waar ik dan meteen een minuut naar ben, als hoogleraar... Doet, hebt u ook onderzoeken lopen waarschijnlijk? Ja. Zijn dat ook onderzoeken die betaald worden door de farmaceuten? Nee. Het is zo dat... Uh, op het moment dat ik voorzitter ben geworden van het college der van geneesmiddelen, heb ik uh, iedere directe interactie met, uh, met de industrie stopgezet. En dat, dat hoort ook zo bij de regels van het uh, CBG. Um, u bent daar uh, college, uh, voorzitter van het college sinds 2007. Is dat nou echt altijd een droombaan geweest? Het is zo dat um, in de periode dat ik daarmee begon. Uh, dacht ik van, ik, ik ga weer helemaal terug naar de inhoud. Ik was binnen de universiteit, had ik allerlei bestuurlijke banen gehad. Ik was de van de faculteit geweest en uh, ik dacht, ik ga weer terug naar de inhoud. Ik moet zeggen dat het niet alleen inhoud is gebleken. Het is natuurlijk ook heel veel, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat het werk van het college, in onafhankelijkheid, in wetenschappelijke ja, zeg maar, zuiverheid, ook bij het publiek en bij artsen en voorschrijvers bekend. Ja. Is. En hoe word je nou zoiets? Moet je daarvoor solliciteren? Of wordt u gevraagd? Ik, ben, ik heb gewoon gesolliciteerd, ja. ja. Ja, want het zijn maximaal 17 leden, zo'n college. Ja. Um, samen bent u eigenlijk in ons land verantwoordelijk voor de veiligheid van onze pillen, ja. onze medicijnen. Um, u vergadert twee maal per maand. En is dat dan het moment tijdens een vergadering dat u beslist of een medicijn op de markt mag komen of niet? Door het college zelf gaan ongeveer 20.000 gevallen per jaar... En dat betekent in feite dat wij natuurlijk nooit als college, als 16 personen die u net benoemt, al die college stukken, zullen, al die dossiers willen zien. Dus de, de erg belangrijke, en een van de onderwerpen waar we vandaag over hebben, dat is natuurlijk een belangrijk, dat wordt door het college besproken. Um, het college wordt ondersteund door een organisatie een secretariaat van ongeveer 300 medewerkers. Dat zijn artsen, apothekers, allerlei mensen die zorgen dat de dossiers goed worden voorbereid, beoordeeld en ook de besluiten van het college worden uitgevoerd. Goed, we gaan vandaag één zo'n besluit. is heel uh, precies onder het vergrootglas leggen. En dat is. Uh, dat besluit is afgelopen jaar opnieuw genomen. De eerste keer was het in 1987. dat het middel op de markt kwam. Diane 35. Dat woord is de afgelopen anderhalf jaar. Vaak, vaker gevallen in de media. Uh, en dat is allemaal begonnen in Frankrijk. Die wilden het. Uh, uh, die gooiden de knuppel in toen er ook. Die wilden het ervan af. De vraag eigenlijk van dit hele gesprek is. Waarom laat u als college een middel toe tegen acne... waar dodelijke slachtoffers bij vallen? Wat belangrijk is bij een, bij een dergelijke afweging... is dat we ons eerst de vraag stellen... voor, ja, voor welke patiëntengroep is dit eigenlijk van belang? Wel, welk therapeutisch klinisch probleem willen we eigenlijk oplossen? <kijkt> en dan kijken we natuurlijk... van: hoe zit het met de wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid? Hoe zit het met uh, alternatieven die voor zo'n middel... dus de risico's... En als we dat dan concreet toepassen op de, de diane 35... en dan heb ik het dus over de afweging die we in 2013 hebben gemaakt. Hè, dus de, de, vorig jaar. Vorig ja. jaar, ja, dus in feite ja. de, naar aanleiding van, van zeg maar even de, de Franse interventie... Ja. Uh, die, die de, deze Europese procedure tot gevolg had. Ja, de Fransen zeiden, wij willen er vanaf, maar zo makkelijk gaat dat niet in Europa... dan moet je dat bij de Europese autoriteit... Uh, moeten de Europese landen het met elkaar eens worden. En daarin hebt u, het CBG, het voortouw gekregen om het uit te zoeken of het inderdaad van de markt moest of niet. En toen hebt u weer een stuk daarover geschreven. Daar komen we straks allemaal op. En de conclusie was van u en van al die landen samen in het Europese bureau... nee, we gaan toch door met die pil. En dan denk ik een pil tegen puistjes van acne... waar mensen aan dood gaan. Ja, ik wil twee dingen in perspectief blazen. Allereerst, waarom die Franse actie? Want ik denk dat het belangrijk is. Die Europese procedure is uitgevoerd. En daar bleek heel duidelijk dat Frankrijk helemaal alleen stond in, in Europa. Uh, wat bracht de Fransen ook met nadruk om die actie te ondernemen? Uh, allereerst omdat ze heel duidelijk een, een bredere indicatie voor Diana 35 hadden. Dat stond ook, zoals je het nu noemt, acne. En in feite was in de Nederlandse bijsluiter... Uh, sinds 2002 het uh, toepassingsgebied al nadrukkelijk ook smaller gemaakt. Alleen maar, alleen maar voor... Uh, heel bijzondere ernstige vormen van acne. Ja, want als je acne. gaat zoeken bij het Nederlands huisartsengenootschap... dan staat er bij Diana 35, eigenlijk moet je hem niet gebruiken... ook niet tegen acne, moet je eerst andere middelen gebruiken. Maar goed, het middel is toegelaten voor acne. Ja, maar, in principe. Het, het is niet het... als anticonceptiemiddel toegelaten. Nee, dat, dat is juist. Maar wat belangrijk is... is dat uh, als vervolg van uh, die, die Europese procedure... Ja. en waar, waar het Nederlands college het foto in heeft genomen gekeken is, wat, hoe zit het met de werkzaamheid en hoe zit het met de risico's? Uh, de werkzaamheid was wat ons betreft gewoon bewezen. Daar, daar toch, was... toch als ik even... Want um, ik heb dus deze week, dat hebben we net uitgelegd... Hè, mogen kijken in alle notulen, en alle stukken van CBG... de discussie sinds de jaren zeventig kunnen volgen. Ja. U zegt net, het was van aan duidelijk... eigenlijk dat Frankrijk alleen stond... terwijl Frankrijk wilde, naar na, na mijn gevoel, een lijk uit de kast gewoon opruimen. Een middel voor puistjes, acne, waar doden bij vallen... Niet nodig, want er zijn andere middelen. Als je dus in de oude um, stukken ziet, zie je dat er steeds discussie was. Maar ook het Prakrapport, dat is de Veiligheidscommissie van de EMA, allemaal ingewikkelde termen, maar zo is dat. Um, staat ook eigenlijk gewoon dat er. Um, de Fransen zeggen gewoon dat de, de, de risico's niet uh, opwegen tegen het voordeel van het middel. Maar zijn ook heel kritisch over de studies die aangeleverd zijn waarop. Uh, gestoeld is, dat het goed tegen acne zou werken. Dus ja. zelfs die uh, ja. indicatie he, wordt, wordt betwist. Een studie uit 1985 ligt eigenlijk aan de basis van de voorganger van Diane. En die is uh, met uh, een antibioticum-teterosilkine vergeleken, met een gelijk effect. Ik wil één misverstand uit de weg uh, nee, helpen. Dat is een feit dat dat de jaren 35 is geïndiceerd voor uh, zeg maar even, lichte puistjes en acne. Dat, dat is absoluut niet het geval. Al sinds 2002 is de buislijn aangescherpt... tot uh, ernstige vormen van acne... die een heel duidelijke uh, androgene component... dat klinkt wel tegen, maar dat heeft er een mee te maken... dat het bedoeld is voor vrouwen waar de hormoonspiegel dusdanig ontregeld is... dat je daar um, ernstiger worden van acne, ook vette huid, ook overbeharing van krijgt. En dat is in feite zeg maar, de, de, bij, de, de indicatie die we in, in 2013 nog eens een keer scherper hebben gemaakt. Ja, dat, dat zegt u, maar in de praktijk wordt het gewoon door jonge meisjes... die een beetje puistjes hebben gebruikt. Dat blijkt uit, uit het Franse onderzoek ook met name. Maar het Franse onderzoek, dat is het punt wat ik net wil maken... Uh, uh, uh, is gebaseerd op een veel bredere indicatie in Frankrijk, die wij al sinds 2002 al sowieso niet meer hadden. Maar wat bedoelt u met bredere indicatie? Als u kijkt naar de bijsluiter van de jaren 35 in Frankrijk, dan stond daar gewoon acne. En ja. dat is inderdaad jeugdpuisjes. Ja. Ja, maar, maar dat natuurlijk. was hij sinds 2002 in Nederland al zeker niet meer. Nee, maar het is, het is zelfs met die brede indicatie in Frankrijk zo... blijkt uit onderzoek dat 90% van de recepten van Diane 35 in Frankrijk... waren niet tegen acne. En de meeste... De uh, Diane 35 recepten werden maar voor 3% door dermatologen voorgeschreven. De ja, specialisten ja. als het gaat maar. De meeste door huisartsen en, en ook een redelijk groot deel door specialisten. Dus in de praktijk was het een middel voor lichte puistjes en anticonceptie. Zo werd het gebruikt. Ook, ja, zou dat in Nederland anders zijn, denk u? Dat onderschrijft uh, in ieder geval de, de, de reden waarom de Franse autoriteiten dit zo aangezwengeld ja. hebben in Europa. Dus Want, wat dat betreft, is een heel duidelijk ook nationaal probleem. Ja, maar eventueel nu, was dat in Nederland ook zo, denkt u? In Nederland weten we ook dat het niet altijd conform de bijsluiten is gebeurd. Ja, dat is een understatement. Hè? Dat is niet? niet alleen een understatement. Ik denk dat het belangrijk is om... En als één uh, uh, aspect ons geleerd heeft van de hele Diana 35 uh, casus... is uh, het, het college ook van geneesmiddelen reguleert producten. Mm -hmm. Dus wij kijken naar de baat risicobalans en, om, en wij vinden nog steeds dat die voor de jaren 35 met de voorwaarden die we in, in, in mediën 2013 hebben gesteld dat die positief is. Mm -hmm. dat, dat vinden wij niet alleen, dat vindt heel Europa behalve Frankrijk. En de Verenigde Staten willen het ook niet toelaten. Ja. En, dus er is dus verdeeldheid in de en Frankrijk wil het niet, de Verenigde Staten laat het niet toelaten. Ja, dat is dat niet ongebruikelijk. Over. Als u kijkt naar uh, vrijwel het hele terrein van de geneesmiddelen of dat nu ja. middelen voor multiple sclerose of voor kanker zijn niet alle autoriteiten oordelen op dezelfde manier nee. over dezelfde wetenschappelijke feiten. Maar is het ongebruikelijk dat ik het anders vraag? Zijn er nog meer acne-middelen waar doden bij vallen? Het is zo dat, als je kijkt, en dan kom ik even weer terug naar de, naar de afweging die we in 2013 hebben gemaakt. Toen heb ik gezegd, van, nou, het college was overtuigd van, van de werkzaamheid. Toen hebben we naar de risico's gekeken. En ik ben het met u eens... dat, dat, dat was een serieus uh, een, hele, een serieus probleem. Ook een serieuze discussie. Hm. En in feite kun je dan twee dingen doen. Ja, maar uh, um, vallen er doden bij andere acne-middelen? Want dat is uh, waar het ook in de discussies over gaat. Zelfs als vanaf de historie... dat ik in alle dossiers ben gedoken... dat ook toenmalige collegeleden zeiden... het is een cosmetisch probleem. En daar hoef je niet zo'n zware pil... met zulke bijwerkingen op te zetten. Dus... Ja, de tetracycline of andere middelen zijn daar doden bij bekend. Als u kijkt nu naar de aangeschreven bijsluiter... dan ziet u dat die alleen maar bedoeld is... nadat andere <kijkt> middelen niet geholpen hebben. Bijvoorbeeld de antibiotica of smeren met een bepaalde zalf of crème. Ja. Dus dat is extra toegevoegd om ervoor te zorgen... dat de groep vrouwen die je nog blootstelt dat het middel zo klein mogelijk is. Ja. U kijkt, als ik het zo beluister... Um... Kijkt u misschien nogal technisch naar een bijsluiter. Maar de praktijk in Nederland was ook dat 160 jonge vrouwen het middel hadden. 160.000. 160.000, ja. Waarvan 90% inderdaad als anticonceptie. Dus dan doen, gebeurt er dus niet wat in de bijsluiter staat. Maar u refereert aan de bijsluiter. Ja, daar kom ik even weer terug op... Uh, als je een bepaalde afweging maakt... Dan, kun je eigenlijk, dan heb je eigenlijk twee smaken. Je kunt zeggen van nou, we verbieden dat middel... of we laten niet die toe. Ja. Of we halen het van de markt. He. Dat is één smaak. En de andere is dat je dan zegt van nou... we gaan de, de, we gaan de, de toepassing uh, uh, inperken. We gaan voorzorgsmaatregelen nemen. We gaan de, de informatie uh, scherper neerzetten. Ja. En die twee heeft dit college te, uh, naast elkaar gelegd. Dat heeft ook Europa gedaan... En wij vonden eigenlijk het middel van de markt nemen uh, gewoon geen goed besluit... omdat we vonden dat we dan een groep patiënten, klein... maar mm -hmm. met een, wat ons betreft een ernstige aandoening... we hebben vele experts over ge uh, geraadpleegd... ook patiënten hebben zelf aan die discussie deelgenomen. En die hebben ons gezegd van nou, onder deze omstandigheden... zijn wij bereid om dit risico te lopen. Maar dan toch even terug, zijn er ook andere acneemiddelen waardoor waar bij vallen? We hebben uiteraard naar de andere middelen gekeken... En wat je, daar, wat je dan tegenkomt is. dat Het is dan... heel beperkt, staat ja. in de rapporten. Het is nauwelijks vergeleken met andere acneemiddelen. Ja, maar dan refereert u zeg maar, naar de rapporten zeg maar, uit het uit, uit begin van de jaren 7. Nee, nee, 70. nee, natuurlijk nee, uit het recente ja. rapport van 2013. Ja. Ja, maar en er staat er de... In, in de expertgroep waarin over dat rapport gesproken is, zegt een, een expert. Dat staat letterlijk in de notulen. dat ernstige acne en diane niet voldoende is bestudeerd. We hebben uiteraard. Ook heel kritisch naar dat rapport te en uh -huh. En u heeft, als u zeg maar deze week u heeft die rapporten uh, kunnen, kunnen inzien. Uh -huh. uh, dan heeft u kunnen zien dat ook het college in de uh, jaren 70 zeer kritisch was over dit product. Uh, flinke ja. discussie in het college: van moet je dit nu voor zo'n toepassing? Maar dat is toch prima? Je moet zo'n product toch ook alleen maar toelaten als het goed. Speelt. Absoluut. Dus nee. maar ik wil u laten zien dat, ja. dat wij niet zomaar zeggen van nou, dit is een goed middel voor deze indicatie. Nee, maar waarom zegt u het dan in dit geval wel? Dat snappen we niet. Nou, in dit geval, het, het, gaat, het gaat om de, de, de, de principiële manier van... hoe kijk je naar een batenrisicobalans? Ja. En dat betekent het feit dat je dan zegt... van nou, het middel helemaal van de markt nemen of niet toelaten... Dat betekent dat je een bepaalde patiëntengroep gewoon uitsluit van gebruik. En ik kan u zeggen dat wij, en dat geldt niet zozeer alleen maar over dit product... maar we hebben uh, veel contacten met patiëntenorganisaties... we hebben ook uh, veel contacten met, met uh, artsorganisaties... En die geven ook aan van, ja, jullie zijn veel te streng. Het Nederlands College geldt een van de eerste strengen van Europa. Maar oh, even nog concreet, voor de luisteraar ook. Ik wil het ook graag begrijpen. De, uh, de, de vrouwen die dit nodig hebben, met acne. Um, hoe groot is die groep bijvoorbeeld in Nederland... voor wie u deze uitzondering maakt? Hoeveel vrouwen gaat het? Om wie ja, hoe groot is die groep? Nou, als je kijkt nu naar de indicatie waarvoor het nu is, is toegelaten... Dat, dat heeft dan te maken met die, met die ernstige hormoonontregeling... waar je in feite als, als vrouw meer, zeg maar even meer mannelijk hormoon hebt dan, dan goed, uh, goed is. Uh, schattingen, epidemiologische schattingen uh, zeggen dat dat ongeveer 5 tot 10 procent van de vrouwen betreft. Die zo'n zware acne hebben? Die zo'n zware acne hebben. Maar dat wil niet zeggen dat al die vrouwen... Dat is hartstikke veel dus. Dat is in principe, ik kan dat heel veel zijn. Maar ja. dat betekent dus... Dat, noem maar even, de, het topje van de ijsberg uiteindelijk behandeld worden in die situaties. dat andere middelen ge, ja, niet meer uitkomen. Ja. of dat niet meer het, het gewenste effect. Gegeven. Maar toch, ja. hoe, hoe kunt u dat um, um, weten. als dus de praktijk anders is. dat het eigenlijk vooral gewoon als anticonceptie wordt voorgeschreven? Ja, en uit ja. de studies en uit het dossier. kan ik dus dit niet lezen: ja. dat het zo noodzakelijk is. voor deze hele uh, specifieke groep vrouwen. Nou, waar, waar, waar is dat te ook. vinden? In, in uw eigen rapport, hè, wat dus gemaakt is na vorig jaar... Staat, eh, wordt dan besproken in de expertmeeting, zoals dat dan heette. En daar zegt een van de experts, of in de, de notulen van de staat... dat experts stellen vast dat het relevant is om studies te hebben... de Diane 35 vergelijken met andere acnebehandelingen. Waar we het hier ook over hebben. Hè. Maar helaas, we vonden slechts twee studies... en daarin werd geen significant verschil geconstateerd. Dus in uw eigen expertcomité wordt gezegd... we weten het eigenlijk niet zo goed of het wel zo'n goed middel is. In de procedure heeft het Nederlands college, zoals u terecht eh, heeft aangegeven, het foto genomen. Ja. Uh, daar is een rapport over opgesteld. En dan is het gebruik, zeker bij zo'n complexe situatie als, als dit, dit product, dat je dan zo'n expertgroep inroept. Ja. Dat doen we steeds meer bij procedures. Ja. Uh, dat wil niet zeggen, we luisteren goed naar die experts, we wegen wat ze zeggen. Maar uiteindelijk is het aan het, aan het college aan het prak, en aan de PRAC en in vervolg daarvan ja. de, de, de, de, de EMA om daar uiteindelijk uh, die advies over te nemen of niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dan hebben we hier dus een middel... waarvan experts zeggen, nou, of het echt tegen acne helpt... we weten het niet zo goed, er zijn maar weinig studies van. Ja. En we weten, wij weten inmiddels, u ook, dat er doden bij vallen. Dan is het toch niet zo moeilijk, denk ik? Nee, dat, laten we nog eens even teruggaan naar, naar, die, naar die fatale gevallen. Ik denk dat het belangrijk is om dat in perspectief te plaatsen... Um... Toen we ongeveer een jaar geleden uh, de situatie hadden... dat, dat, uh, dat de Fransen uh, dit, dit op de agenda zetten... toen hebben wij uh, naar buiten gecommuniceerd... Uh, wij hebben tot nu toe... Uh, geen gevallen uh, uh, gezien, waar het inderdaad zo betaald is afgelopen. Ja, Toen heeft... in de stukken die Helijn heeft ingezien... blijkt dat er door de industrie al wel doden gemeld waren. Ja. Nou, sterker nog, daar kan ik, heb ik een, toch een klein overzicht van gemaakt. Uh, vanaf 2003 al komen er pseurs binnen. Dat zijn uh, periodieke veiligheidsupdate-rapporten. Um, en daar worden er wereldwijd doden gemeld. In 2003-5, uh, tussen 18 en 24 jaar de vrouwen. In 2006-6 doden zit zelfs een meisje... met van 13 bij met de hersentrombose, um, dan heeft de, het Franse rapport of de ANSM die komt dan weer ook weer met tien doden door trombose tussen uh, 2008 en 2010. Dus um, er gaat gewoon een groot percentage van de van de tromboses, uh, is fataal op dit middel. Groot, uh, en dat is dus al lang bekend. Ja, nee, we praten ook helemaal niet iets over wat niet bekend is sinds, uh, de, sinds het begin van, van dit dossier kennen wij situaties waarbij eh, zeg maar, eh, inderdaad fatale gevallen... en ook thrombose zijn, zijn gerapporteerd. Dus daar is niets nieuws mee. Wat het college toen gecommuniceerd heeft, begin vorig jaar... dat wij aan de hand van LARAP-data daar op dat moment geen aanwijzing toen hadden. En ik wil u toch... Eh, deel, deel LARAP is het bijwerkingscentrum, ja, he, waar ja. alles gemeld moet worden. Ja, en toen heeft een eh, moeder van een, eh, van een eh, vrouw, die, een jonge vrouw... die de jaren 35 gepelde die heeft dat bij ons gemeld. Ik heb die, die moeder gelijk zelf ook gebeld. Een beetje eh, ook vergelijkbare feiten met de twee casus... die we net ook in de uitzending hebben gehoord. En dat gaat natuurlijk door meer gaan been. Laat dat duidelijk zijn. Dat, zijn. dat zijn situaties waarbij ook is gezegd van... ja, dit, zijn, dat is, dit is ongelooflijk eh, triest en verdrietig. En dat is een feit de zaak die toen is gaan lopen. Maar het feit dat mogelijk eh, eh, tombozen gevallen plaatsvinden dat die in 1 of 2 procent van de gevallen fataal zijn. Nee, meer, 8 dat is... procent heb ik gelezen in het rapport. Dus, uh... ja. We gaan zo verder praten, meneer Leufkens... maar we krijgen eerst het uh, NOS-nieuws van uh, half drie. Dit is Radio 1. Vliegveld van Simferopol op de Krim is gesloten. Op de luchthaven zijn vanwege beperkingen in het luchtruim... geen starts en landingen mogelijk, meldt persbureau Reuters... De website van het vliegveld is onbereikbaar. Gisteren verschenen bij het vliegveld van Simferopol gewapende militairen. Oekraïne zegt dat die bij het Russische leger horen. Minister Ascher vindt dat de Rijksoverheid niet meer met bedrijven moet samenwerken die discrimineren. Hij onderzoekt of een bedrijf contractueel kan worden gedwongen om niet te discrimineren. Asscher wil bij aanbestedingen laten vastleggen dat personeel niet gediscrimineerd mag worden. Anders worden er geen zaken gedaan. En premier Rutte is trots op wat hij noemt de veerkracht van de Nederlanders. Rutte zei dat in Rotterdam bij de aftrap van de verkiezingscampagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij doelde daarmee op de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Rutte en andere landelijke VVD-politici voerden vandaag... samen met lokale VVD'ers campagne tussen het winkelend publiek... in het centrum van Rotterdam en andere steden. Tot zover de hoofdpunten. Radio 1, Argos. En nu hoorde Mark Visser. We zitten midden in een gesprek met Bert Leufkens... voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen... en hoogleraar, hoogleraar ik ga daar proberen niet over te struikelen... farmacoepidemiologie aan de Universiteit Utrecht. We hadden het over de vraag aan wie wordt de Diane 35-pil voorgeschreven? Alleen aan vrouwen met veel te veel mannelijke hormonen... of ook aan anderen die het gewoon als anticonceptiemiddel willen gebruiken... En Hoeveel fatale doden zijn er bij die pil gevallen? Wat is het risico? We gaan door. De vragen worden gesteld door Kees van der Bos en Helene van Beek. Meneer Lufkes, we hebben nog vijf minuten. Ik ga proberen, we gaan proberen op twee vragen antwoord te krijgen. Dat moet lukken. De eerste vraag die al een paar keer gesteld is... is zijn er ook bij andere anti-acneemiddelen, vallen daar doden bij? Is dat, kunt u dat met ja of nee beantwoorden? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat het alternatief wat je nog mogelijk zou kunnen gebruiken... dat dan een middel is waar je ook weer uh, zit met mogelijke aangeboren afwijkingen. Dus daar moet je ook weer een pil bij gebruiken. Tenminste, zeker als je zeker wil zijn van uh, anticonceptie. En daarvan weten we ook welke pil je ook gebruikt. Of je nu de tweede of de generatie generatiepil gebruikt... dat je er ook rekening mee moet houden met mogelijke tombozen... mogelijk met fatale afloop. Ja. Maar, en als je de, de huisartsenvoorschrijven, de eerste voorschriften gebruikt... dan zijn dat meer antibiotica- of crème zaken. Daar, daar, daar, daar vallen in de regel geen doden bij, neem ik aan. Dat, dat, uh, dat is zeer onwaarschijnlijk. Ja. Tenzij je met die acne onder de trein loopt, natuurlijk, maar dat is weer iets heel anders. De tweede vraag is... Uh, stel, u, laat nu eens, u hebt net ook heel dramatisch verteld... hoe u contact hebt gehad met een moeder van een overleden meisje met die, die, die, die, die uh, waarschijnlijk, want dat weet je nooit 100% zeker, door Diana 35 is overleden. Hè? Waarschijnlijk, want dat weet je nooit helemaal zeker, zijn er daar 40 van inmiddels. Um, voor een pil waarvan uw eigen experts zeggen, ja we weten niet helemaal zeker of die wel zo goed werkt tegen acne. Probeer nou eens in twee zinnen te zeggen waarom we die toch moeten hebben, die pil. Het is belangrijk om die 40, het is 41, om die in perspectief te plaatsen van de lange periode waarin we dit middel gebruiken, bij honderdduizenden vrouwen. Dan praat je ongeveer over één fatale geval iets meer per jaar. Ja. En dat is in, in, in termen van zeg maar de, de totale populatie was dat ook niet acceptabel voor het college. Daarom is ook de indicatie aangescherpt, dat is ook Europees bevestigd. En dat betekent een feit dat, dat we die vrouwen die van deze ernstige aandoening toch veel last hebben... dat we die de ja. mogelijkheid geven om een aantal voorwaarden toch dit middel te gebruiken. Ja. Maar als het nou een uniek middel was... wat je anders niet van je acne af kon helpen... maar experts zeggen dat dat wel meevalt. Er zijn maar heel weinig studies waar het mee van Ja, maar u, wordt, u verwijst nu naar de experts in de expertgroep. Ja. Uh, ja, het probleem is dat nu voor iedere expert weer een ander expert geldt. Het college is ervoor om al deze zaken in elkaar, met elkaar in verband te brengen... en uiteindelijk te zeggen van... nou. Uh, voor deze groep willen we gewoon geen uitzondering maken. Als ik toch uh, dan terugga naar de rapporten die vorig jaar zijn verschenen. Er zijn ook uh, twee Nederlandse wetenschappers die hebben zich daar nogal boos over gemaakt. Meneer Helmars de Roosendel, bekend met trombose en pil, zeer gespecialiseerd. Die zeggen, was helemaal niet nodig geweest, we weten het allemaal. Waarom gaan die pillen? Wat is er nou toch wel op tegen om ze van de markt af te halen? En ik kan de discussie, en de mensen kunnen de discussie niet lezen in het pakrapport. Over de middelen die er wel zijn. Waarom is dat daar dan niet breder uitgemeten, zodat ook iedereen overtuigd is? Het belangrijke is dat in deze uh, situatie is er geen enkel verschil wat betreft de, de, noem maar even de wetenschappelijke discussie over het, het, het, het risico van trombose. Daar ben ik het ook helemaal nee, eens met de discussie die je net noemt. Inmiddels, hè, er is jaren voor gestreden. Maar toen dat, toen dat bekend werd dat er doden vielen... is het in het begin door de industrie ontkend. Er zijn allerlei onderzoeken geweest waaruit bleek dat er niet meer doden vielen. Maar inmiddels is dat algemeen geaccepteerd. Ja, ook en, daar, daar, en, het, en het college dan. vindt dat ook. En dat is geen enkel probleem. Ja, ik, maar het is wat, goed om vast te stellen dat het niet zo makkelijk is... om we te vinden dat de industrie eerst allerlei onderzoeken heeft geproduceerd... waaruit bleek dat er helemaal niet meer doden Nou, en daar hebben we ons ook flink aan gestoord. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Maar, ja maar nu... Neemt u een besluit om door te gaan met het middel... terwijl de industrie zegt dat het een goed middel is met allerlei onderzoeken? Ja, wat de industrie zegt, daar gaan wij niet over. Wat wij belangrijk vinden is... ik ben net dit gebouw binnengekomen en ik heb op de lift moeten drukken op nummertje drie. Als ik dat honderd keer achter elkaar doe, kom ik iedere keer op de derde verdieping uit. Als ik honderd patiënten een bepaald geneesmiddel geef... kan ik toch iedere keer wat variatie zien. Bepaalde patiënten reageren niet, bepaalde patiënten reageren wel. En om die reden vinden wij het belangrijk voor die kleine groep... die niet reageert op alle andere bestaande middelen... dat tot dit, dit middel beschikbaar maakt. En dan neemt u het voor lief dat veel meer mensen het slikken? Ja, dat vind ik inderdaad een terechtpunt dat u nu ook noemt. En daar zijn we ook met de broedbeoefenaren, ook met de inspectie ook, en ook met het ministerie nadrukkelijk mee bezig. Maar om te al jaren. Wat ons echt deze casus geleerd heeft... dat we nog meer aandacht nadruk, nadruk moeten leggen op, de, op het gebruik. Op de gebruikssituatie. Meneer wij reguleren producten... En helaas moeten we af en toe vaststellen dat het gebruik niet conform is de bijsluiter. Maar ook dat wist het college. Als je de archieven induikt, zie je al dat bij de, bij de registratie. En vlak daarna, collegeleden zeggen... eigenlijk is het, zelfs ook in de bijsluiter, het is van twee walletjes. Ze willen allebei anticonceptie en acne. En het was ook bekend dat er zo'n heel grote groep vrouwen... wereldwijd het off-label, oftewel niet volgens de acne-registratie gebruikt. Het was bekend, ook bij u. Ja, nee, dat klopt. En ik ben het ook met u eens... dat van twee walletjes eten, dat staat ook letterlijk in de rapporten... Dat, dat, ook een feit dat, dat maakt ook dit, dit, dit product zo, zo bijzonder en ook zo complex. Maar je moet ook zeg maar, bij het bestanddeel wat echt zorgt voor zeg maar, de werking tegen de ernstige acne... moet je ook anticonceptie gebruiken. En dat was ook een van de problemen in Frankrijk. Ik ja. gebruikten vrouwen vrouwen jaren 35 plus nog een, een anticonceptiepil. En dat was ook een van de redenen waarom we daar meer thrombose en fatale gevallen zijn. Ja. Maar tot slot dus, het uh, is een middel... Uh, nou, waar niet veel onderzoek voor bestaat... maar wat wellicht voor sommige vrouwen met ernstige acne helpt. Wellicht. En het college kan er niks aan doen... dat het door veel meer mensen gebruikt wordt... wat doden tot gevolg heeft. Dat is niet uw bedoeling, maar dat gebeurt en daar kunt u... Ja, maar ik ben in. het niet met u eens dat er niet veel onderzoek... Er zijn 39 studies bestudeerd... en die, die laten het, het, het, ons zien dat het middel werkt voor de bedoelde indicatie. Maar ik bent het wel met me eens dat u niks kunt doen aan het feit dat... Veel meer vrouwen in het gebruiken in Nederland dan waar het voor bedoeld ik is. Ik accepteer niet dat ik niks kan doen. want We zijn voortdurend met de beroepsbeoefenaren en autoriteit, andere autoriteiten in gesprek om ja, dat te verbeteren. Ondertussen gebeurt het gewoon. Ja, maar daar blijven we aan werken om dat anders te zetten. Bert Leufkens, voorzitter van het college te beoordelen van middelen. Ja. Dank voor uw komst. En jullie ook trouwens, Helena van Beek en Kees van der Bos. Nou, blij dat ik de tijd van de jeugdpuisjes voorbij ben. En wilt u het gesprek nog een keer terug horen... ga dan naar vpro.nl slash argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En op die website vindt u bovendien ook de naam van de site incontext.nl... de onderzoeksjournalistieke site van de publieke omroep. En daar kunt u een filmpje aantreffen van Helene van Beek... Blond haar, donkere bril op, zie ik hier... over haar uh, zoektocht naar de achtergronden van de Diane 35-pil. Bedankt Paul. Argos. De boeken. Ja, want elke zaterdag kunt u rond de klok van... nou, tien over half drie is het ongeveer... luisteren naar een panel van vaste en minder vaste gasten... over onderzoeksjournalistiek. En vandaag is dat de boekenrubriek. Daarvoor twee gastrecensenten aan tafel... Mark Chafan, politiek commentator van NRC Handelsblad. En Suzanne Borst, oud-Argos collega en tegenwoordig werkzaam als researchjournalist bij Zembla. Jullie hebben uh, welkom allebei. Jullie hebben uh, twee boeken voor ons doorgenomen. Straks gaan we het hebben over het boek van militair historicus Chris Klep, over de geschiedenis van de JSF, de Joint Strike Fighter. Maar we beginnen met een boek over Crucel, een Leids bedrijf in biotechnologie dat per ongeluk een uitvinding deed en uiteindelijk werd overgenomen... door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Johnson Johnson... voor het gigantische bedrag van 3 miljard euro. Journalist Mark Blessen, oud-hoofdredacteur van Quote onder meer... schreef het boek daarover. En Mark, wat was dat voor een bedrijf? Ik had de naam eigenlijk nog niet gehoord eerder, Crucel. Jij wel? Nou ja, het is typisch zo'n uh, zo offspin. Ik weet niet of er een Nederlands woord voor is. van een universitair een onderzoek. Het is iets anders dan spin. -off iets wat voortgekomen is uit universitair. Moet het woord universiteit ook uh, vertalen? Uh, ja, dat is uh, van, de, van die grote gebouwen waar heel veel studenten komen. Na de middelbare school. Uh, ja, ik herinner het me vraag van vroeger. Nou, dit is wat we precies willen. En waar ze in Leiden een hele campus voor hebben opgericht. Dat is een industrieterrein. Met mensen die aan een universiteit onderzoek doen. En waar ze dus willen dat die ideeën. Die uit in al die laboratoria worden bedacht. Niet zomaar leuk zijn. Maar dat die meteen te nuttig gemaakt worden. En dat er bedrijvigheid, banen, inkomen. En, en, en nuttige producten uit voortkomen. Nou, Dit boek vertelt hoe... Een aantal mensen op, op, op medisch, onderzoeks, uh, biologisch onderzoeksbiologisch gebied bij elkaar gekomen zijn. En Om een onderneming te beginnen. En eerst een idee en toen een ander idee en weer een andere man erbij. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal eigenlijk van, van veelsoortige karakters die bij elkaar gekomen zijn. Ja. En uiteindelijk hebben geleid tot... En, en heel tot, veel ziektes en virussen waar ik over struikelde zag gekomen. En heel veel ingewikkelde uh, ziektes en ambities en bluf. En uh, ja, het is goed afgelopen als je kijkt naar het bedrag. Ze kunnen er allemaal van feest vieren. En doen dat ook, want er kwam ook veel uh, grote auto's... lekkere etentjes. En, en, en wild fietsen in de Zuid-Franse bergen voor een weekend. Tegen. Wat wilden ze ontdekken, Suzanne? Wat voor medicijn wilden ze ontdekken dat ze nu nog niet op de markt was? Ze wilden heel graag een vaccin tegen aids, bijvoorbeeld. Dat is er nog steeds niet, overigens. Ja, een, een, ja. Van, een van de ondernemende wetenschappers is Jaap Goudsmit, een van de grote AIDS-researchers van de Ja, Nederland. hij is overigens de enige die nog actief is bij Crucifix. Ik moet ik zeggen, Johnson Johnson, want daar zit inmiddels onderdeel van. Ja. En hij was overigens ook een van de weinige karakters die ik echt goed kon onthouden in het boek. Want uh, ik. Er komen iets te, iets te veel mannen op uh, middelbare ontzettend leeftijd in voor. Er komen veel mannen in voor. Achter elkaar worden ze geïntroduceerd. En wat verwarrend is als lezer. Is dat bij de introductie van een nieuw karakter. Wordt soms ook verteld via wie en wie en wie dat karakter dan wordt geïntroduceerd. En al die namen je denkt in het begin die moet ik ook onthouden. Dus op een gegeven moment is het je niet helemaal duidelijk welke namen nou echt belangrijk zijn. En het is mij eigenlijk maar gelukt om drie personen echt een plek te geven in het boek, of in mijn hoofd. Professor Jaap Goudsmit, altijd op Precies. sandalen, begreep ik. En in spijkerbroek, dus ja, die herken en, en je wel. en een stevige man die lekker zijn eigen ding doet. Verder Piet Strijker, dat is de commissaris... die al vanaf het begin betrokken is. En Dinko Valerio, de oprichter. En ik heb er ook over na zitten denken hoe dat nou kan. He, los van het feit dat hij dat er zoveel mensen worden geïntroduceerd... en dat er ook heel veel bijfiguren worden geïntroduceerd... maar volgens mij heeft het ook gewoon te maken... met de manier waarop Blaise heeft gekozen om het verhaal te vertellen. Want hoe heeft hij gekozen het verhaal te nou, vertellen? Nou, in feite heeft hij een serie interviews met alle belanghebbenden... Uh, ja, daar heeft hij een verhaal van gemaakt. En, en wat je dus krijgt, is het, dat het, het is eigenlijk een, een, een En verzaamd... hoe had je het dan anders kunnen doen... Nou, in plaats van een verzameling memoires, wat het nu eigenlijk is geworden... had hij wat mij betreft beter voor kunnen kiezen om echt een reconstructie te maken. Want nu blijf je een beetje hangen in dat de karakters die vertellen... over toen, dus die blikken terug. Maar je zit niet als lezer in de ontwikkelingen. En daardoor denk ik dat heel veel dingen niet echt goed binnenkomen. Onder andere uh, rappen al die... Nou, niet alle mannen, maar een groot deel van de mannen rept steeds over... dat ze zulke stoute jongens waren. En dat komt bij mij, dat beklijft helemaal niet. Het zegt mij niks, omdat je niet echt... Heb je daar geen idee bij, wat stoute jongens zijn? Ja, ik heb er wel een idee bij... maar het blijft vooral bij stoere verhalen vertellen... en ik, heb, ik voel niet over, over hoe die cultuur dan echt... maar het komt bij mij gewoon niet echt op die manier binnen. Nee, daar ben ik mee eens. Mark je van. Ik, ik, ik stel me bij die stoutigheid niet veel meer voor... dan sterke verhalen en, en uh, wilde weekendjes met veel drank... en uh, sportieve uitjes, want ze waren heel sportief allemaal. Heel erg van de hardloopgeneratie. En tonijntartaar eten. Uh, ja, je kan van alles daar maken, zeg ik altijd. Maar ik denk dat, dat uh, er eigenlijk ook twee boeken door elkaar heen lopen. Het ene is een boek over de fascinerende onderzoekingstocht... naar geneesmiddelen die we zouden willen hebben en die er nog niet zijn. En dus op de, de grensgebieden van, van medisch-biologisch uh, onderzoek. En aan de andere kant dat verhaal van, van bluf, uh, charme, goede manieren en goed kunnen rekenen van het moderne zaken doen. En dat is een echt quote-verhaal. En dat medisch-biologisch verhaal is ook eigenlijk iets... voor de wetenschapsbijlagen van een goede krant. En van alle twee hoor ik eigenlijk meer dan ik zou willen weten. Het had ik Had nog gekund. Ik had, nadat ik het boek uit had, uh, dacht ik... één goed groot Vrij Nederland-artikel en ik wist het wel. Wat had Mark Blijssen weg kunnen gooien, Suzanne? Nou, ik denk inderdaad wel iets... Uh een deel van, de, van het medische verhaal, van het farmaceutische verhaal. Want ik had soms het idee... dat hij het misschien zelf ook niet helemaal in de vingers had. Hij heeft een manier van de dingen omschrijven met een bepaalde terloopsheid... wat volgens mij het idee moet geven van... nou, dat vertel ik even uit de losse pols... maar volgens begreep ik het vaak niet. Huh. Wat ik zelf wel spannend vond uh, aan het boek... is uh, ze verkopen het bedrijf na, na verloop van tijd... Van geweldig bedrag aan Johnson Johnson... het grote Amerikaanse multinational. Uh, te, terwijl aan het eind van het boek... blijkt er nog steeds geen uh, baanbrekend medicijn te zijn ontdekt. Dat vind ik toch wel knap ondernemerschap, Suzanne. Ja, dat hebben ze goed gedaan. hè? Maar ze kunnen heel goed beloftes verkopen. Het was wind. Nou, niet helemaal. Want ze hadden natuurlijk veel licenties en ze verdienden wel geld. Dus dat was interessant. En, en, en meneer Goudsmit die, uh, ja, die, die heeft veel beloften in zich... Ik denk dat ze daarvoor gevallen zijn. En, als ik het boek moet geloven... ook voor de, voor de malle cultuur en de stoute jongensverhalen. Heb jij toch een uh, beetje bewondering voor... Uh, Mark Blassen noemt één hoofdstuk uh, Hollandse Helden, Mark. Ja, voor, uh, nou, een koopmansgeest. Ja, ja handige jongens. Uh, ik, ik, ik zie het ook wel voor me... hoe ze een beetje over hun sportauto's praten. Maar het heeft ook een beetje een soort bordkartonnen... Uh, kuifje-element... Ze komen, ik ben het helemaal eens met Suzanne. Ze, ze, ze komen bijna allemaal niet tot leven. Mark Blesse komt er in zijn boek eerlijk voor uit dat het min of meer in opdracht is geschreven, althans op initiatief. kwam er goed de, uit. Ja, hij Mark. zegt verschillende van die mensen die uh, geld genoeg hadden om na te denken en terug te kijken, die waren begonnen aan krabbels voor een eigen soort uh, terugkijkboek. En wist niet hoe ze het moesten doen. Waarschijnlijk hadden ze ook helemaal niet de gave van de pen. En konden het misschien ook niet eens worden over hoe de geschiedenis was verlopen. Hij had ervan gehoord en kwam met in contact. Nou, je weet nooit precies waar de eerste zet is gegeven. Toen vonden ze het echt wel prima dat een vakman het ging doen. En kan het dan objectief zijn, Suzanne? Of, of kan dat niet als je het op initiatief van de hoofdpersonen doet? Het lijkt me erg lastig. Ik denk Wat ik meen te zien in het boek is dat het heel duidelijk is... dat uh, de opdrachtgevers hebben bepaald met wie hij ging spreken. Want er zijn wel plekken waarop ik echt behoefte had aan wederhoor. En dat zit er dan niet in. Ik noem een voorbeeld. Hij zegt op een gegeven moment uh, dat uh, artsen zonder grenzen in Haiti... Uh, hebben, uh, die zouden hebben tegengehouden dat er een uh, vaccin kwam tegen... ik meen cholera. Ja, cholera. Uh, dat wordt heel naar hard de gesteld. ja, naar de aardbeving. En nou ja, dat is best wel een hele heftige beschuldiging. Ik had er wel iets meer van perspectief ingewild. En dat is ook nog een ander moment bij de, uh, ja, de. Ja, misschien ook als je erbij weet dat Mark Blasse zelf oud bestuurslid van Artsen Zonder Grenzen is en daar met een conflict is weggegaan. Precies, ja. Dat staat er dan niet in? Dat staat er niet in. Kan het eigenlijk wel? Uh, verantwoord journalistiek een, een boek over een bedrijf... Uh, ja eigenlijk op verzoek van de oprichters van het bedrijf schrijven, Mark? Of is nou, dat ethisch gewoon moeilijk? Het maakt niet eens zoveel verschil... als je een boek over uh, welk bedrijf dan ook wil schrijven... of het nou Aholt of Apple is of uh, Crucel... als je het zelf als journalist verzint... dan moet je wel heel hard lopen wil je dat helemaal zonder medewerking van het bedrijf doen. En als je wel medewerking van het bedrijf krijgt... dan zullen er allerlei voorwaarden aan worden verbonden. Uh, wie je wel en wie je niet spreekt. En dan kan je zeggen, joh, daar heb ik niks mee te maken... maar kan ik van jullie de volgende tien mensen spreken. Maar vind je het ethisch verantwoord om het dan tot, toch te doen? Nou, ik wil maar zeggen... je kan bijna geen journalistiek bedrijven over een bedrijf... als het bedrijf pertinent iedere medewerking weigert. Want een bedrijf kan zijn eigen archief dichthouden. Net zoals het college voor... Uh, toelating van geneesmiddelen kan zeggen... je mag wel of niet in de dossiers kijken. Oké, okay, Suzanne, maar daar kun je als journalist twee dingen mee doen. Zeggen van, ik schrijf het wel met die beperkingen... of ik schrijf het niet, want ik vind dat ik dat niet moet doen. Wat zou jij doen? Nou, dat ligt denk ik helemaal aan het bedrijf. Vind ik heel moeilijk om van tevoren te zeggen. Kijk, je... je zou het niet bij voorbaat weigeren, zo'n bedrijfsgeschiedenis. Nee, maar je, schrijven. Je, ziet, je ziet soms ook wel dat, het, dat uh, auteurs het wel doen... en dat ze vervolgens ruzie krijgen met de opdrachtgevers... omdat het te kritisch is. Dat is dan wel weer grappig, natuurlijk. We hadden het over... De Rebellen van Crucel, hoe vijf farmapiraten drie miljard ophaalden... in elk geval een erg mooie titel, vind ik, die Mark Bless aan zijn bedrijfsgeschiedenis heeft gegeven. Nou, dan een heel ander jongensboek tot slot. Dat is het dossier JSF, over de omstreden Joint Strike Fighter uit de aard, en de politieke machinaties daaromheen, zowel in Nederland als bijvoorbeeld in Noorwegen... en de Verenigde Staten, geschreven door militair historicus Christ Klepp... Ja, kijk, als je eerst de rebellen van Crucel, Hoe Vijf Parma Piraten 3 Miljard Ophaalden, leest. en dan de titel Dossier JSF ziet. dan denk je: oh jee, dossier, dat wordt droge gekost, Suzanne Borst. Nou, het grappige is dat de titel, Dossier JSF, is precies wat het is. Want ik denk dat je het boek in één woord kan samenvatten. en dat is namelijk het naslagwerk. Dat is wat het is, alles staat erin. Ja, tenminste, hij heeft een grote literatuurstudie gedaan. Hij heeft alles gelezen wat los en vast zit. En dat heeft hij gekoppeld met zijn eigen kennis. En dat heeft hij gerubriceerd in die drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 over de Nederlandse politiek. Twee over de Amerikaanse ja, politiek of besluitvorming. En drie over ja, de militaire achtergronden. Degelijk. Maar zij? Nou, mm, dat vind ik een beetje een lelijk woord. Maar ik vind wel jammer... Ja, hij heeft niemand gesproken, hè? Dus het blijft wel echt heel erg... Hij heeft niemand geïnterviewd? nee. En dat vind ik wel jammer, want ik vind het nu eigenlijk meer een aanzet. Het is een mooi basiswerk, wat ik zeg, een naslagwerk. En nu zit je eigenlijk te wachten tot een journalist het oppakt... en op basis hiervan alle betrokkenen nog eens gaat interviewen... om het Aha. andere verhaal te vertellen. Dat komt vast nog een keer. Marks, je van het nadeel van het boek over de JSF-schrijven... is natuurlijk dat er echt stapels krantenartikelen over geschreven zijn. Uh, heb jij toch nog iets nieuws gelezen in dat dossier van Chris Klep? Nou... Het heeft ook de goede kanten van het dossier. Want er staat inderdaad heel veel bij elkaar. En als ik er ooit nog over schrijf... wat, wat ik vandaag zelfs doe... Lees NAC-handelsblad van vandaag. Het zal ook nog, jaren, van het, zal het beste nog kopers. doorgaan. Dan kan je inderdaad heel veel feiten invinden. En het goede van Klept is dat hij niet onnozel is... en dat hij niet uit de hand van de autoriteiten eet... maar ook niet echt partijdig is. Uh, als je hem op de televisie of de radio hoort, dan is hij ook... hij ziet de humor van het spel, maar geeft met feiten aan hoe je ernaar kan kijken. En het heeft ook zijn voordelen, maar wat ik wel opvallend vind... Overigens was mijn vraag, heb je iets nieuws gelezen wat je nog niet wist? Uh, nee, het nee, nee, nee, het bevestigt mijn idee dat het strategisch... want dat vind ik dan de interessantste vraag uiteindelijk. Uh, zoals hij zelf in interviews veel duidelijker nog zegt... Uh, het toestel is te laat of te vroeg gekomen. En je zou voor, uh, voor veel minder geld veel meer lange afstandsraketten en drones kunnen kopen. En dan veel flexibeler zijn en doen wat je moet doen. Dit vliegtuig, dat moet tientallen jaren meegaan. Nou, dan is, is het bemand vliegen in oorlogssituaties is dan helemaal achterhaald. Suzanne, had jij die conclusie er ook uit gehaald? Dat hij eigenlijk zegt: van dit is een project van een droomproject van, van alweer twintig jaar geleden. Drones hebben de toekomst, met alle kritiek die daar ook op is. En, uh, dat had Nederland beter kunnen kopen. Ja, dat haal je er duidelijk uit. En ik vind het daarom ook echt ontluisterend... als je alles nog eens op een rij zet... dat het vliegtuig er ook komt. Er zijn... de, wat ik jammer vind is dat ik nog steeds niet begrijp... Eigenlijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Want eigenlijk loopt het vliegtuig continu achter zijn eigen realiteit aan. Ja, hij beschrijft het natuurlijk wel, Chris Klep. Namelijk dat ja. het is begonnen met geen beslissing over het vliegtuig... maar een beslissing voor, de, voor het Nederlandse bedrijfsleven... voor Stork en Philips, mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering toen... om mee te doen aan de ontwikkeling van het vliegtuig. En dat je dan van de ene stap in de andere rolt... en uiteindelijk toch bij 37 vliegtuigen ja, zo uitkomt. zo is het gegaan, maar dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, je hoort nooit meer stokjes. over die compensatieorders die het Nederlandse bedrijfsleven zou nee, krijgen. Nee, dat was in het begin voor zowel de minister-president... als de minister van Defensie en Economische Zaken... was dat een heel groot punt. O ja, we hebben het voor het krijgsmocht ook nog nodig. En nu bij de aankondiging van minister Hennis... die dat redelijk in er eentje deed... van nou, we gaan die 37 kopen. Ja, het is wat minder. Wat hij nog weer uh, uh, ook duidelijk maakt... er kunnen er op zijn best vier tegelijk in actie zijn. Dan moet je niet aan denken dat er één neergeschoten wordt... dat zijn er, er nog maar drie over... En wat hij heel goed beschrijft, dat is trouwens op je vraag van daarnet... heb je iets nieuws gezien? Ik wist niet dat het zo slecht gesteld was met die onzichtbaarheid. Het is een stelfvliegtuig. Het is aangekondigd beginnen als het begin van een oorlog... gaan we onzichtbaar de vijand uitschakelen... Ja, voordat ze goed en niks. wel wakker zijn. Nou, Het blijkt helemaal niet onzichtbaar te zijn. Hebben We een kat in de zak gekocht. En het is ja. ook zeer slecht wendbaar. Het heeft de wendbaarheid van een vliegtuig van twintig jaar terug... Hebben we een kat in de zak gekocht? Ja, nou dat idee krijg je wel. Want het, het zou allerlei dingen kunnen... en die zijn tegen de tijd dat het vliegtuig er is... waarschijnlijk weer achterhaald. Ik bedoel, die onzichtbaarheid voor de radar. Kijk, de, de vijand zit ook niet stil... en die is heel erg bezig om zich daarop te focussen. Wat het verder zou kunnen... is dat het... Uh, het zou uh, ja, onverwachte luchtaanvallen dan kunnen doen... Hè, omdat niemand het zou zien aankomen. En vervolgens blijkt dat de, de vijand... zich heeft gespecialiseerd in luchtafweer... Uh, en dat het vliegtuig nu zo ver buitenlands moet uh, vertoeven... dat het niet eens meer het land haalt. Dat soort kleine details. Dus ja, dan denk ik toch een kat in de zak. Ja. Tot slot, uh, als je die twee boeken die we nu besproken hebben... met elkaar naast elkaar legt, dan is de kritiek op het ene boek... Uh, je hebt heel veel mensen gesproken, Mark Blaise... maar uh, te weinig onderzoek gedaan en de kritiek op het andere boek is... Uh, je hebt heel goed dossieronderzoek gedaan, Chris Klep... maar je hebt te weinig mensen geïnterviewd. Hadden ze van elkaar kunnen leren, Mark? Nou, ik weet niet of ik van Chris Klep uh, zoveel interviews had gewild. Uh, uh, hij heeft niet de ambitie om een journalistiek schrijver te zijn. Ik had wel gevonden dat hij had door de uitgever had moeten worden aangemoedigd... om echt een conclusiehoofdstuk te schrijven. Ik bedoel, de rapporten van de Algemene Rekenkamer zijn ook beheerst en voorzichtig... maar gaan eigenlijk verder dan hij doet... op grond van uitstekend materiaal. Dat is eigenlijk een kritiek op de uitgeverijen van Nederland, Suzanne. Van doe meer aan een betere eindredactie van jullie boeken. Ja, dat vind ik wel. Want er zijn maar twee kleine... Of heb ik daar, daar misschien geen tijd meer voor? Maar 40 ik seconden, Suzanne. De hoeveelheid uitroeptekens, bijvoorbeeld in het boek van Klep... vond ik onmerkelijk. Als je soms... Uh, ja, het is stilistisch niet echt een sterkte punt als je veel uitroeptekens nodig hebt. Maar als we nog tien seconden hebben, vind ik dat beide uitgeverijen... ook wel met meer liefde het boek hadden kunnen maken. Het is in een kaft gedouwd. Het ziet er niet uit allebei. Marc van Suzanne Borst, ons boekenpanel. Dank jullie wel. Morgen meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1 om zeven uur... met de collega's van Reporter Radio. En die hebben het dan onder meer over het fietsbeleid in Amsterdam. En wij zijn er volgende week zaterdag weer om twee uur...